...wisseling. Dat zijn de mededelingen die de premier tot nu toe gedaan heeft. En hij hoopt dus dat het een groot feest wordt... en waar elke Nederlander aan mee zal doen op 30 april aanstaande. Margreet Boer, NOS-verslaggever vanuit Den Haag. Peter de Waard, journalist en columnist van de Volkskrant... was in gesprek met Twan Manders, Europarlementariër voor de VVD... over het voorstel van de Waard om maar te komen tot één Europese spoorwegen. En meneer Manders, u zei ja, die, dat spoorweg net... Uh, als we dat een beetje op elkaar uh, afstemmen, uh, dan, dan, dan ben ik het wel eens. Uh, wanneer is dat het geval, vroeg ik u. En daarop bent u nog een klein gedeelte van het antwoord schuldig. Nou, dat is heel erg uh, kostbaar. Dus uh, ieder land zal zeggen: ons systeem is het beste. Dus die anderen kunnen het uh, ons systeem overnemen. En dan uh, komen we aan de kosten. En dan moeten we kijken of we. Dat de, gaat nog jaren duren. Dat gaat nog jaren duren, maar je ziet al wel dat het uh, nu al mogelijk is om een treinkaartje te kopen van Amsterdam naar Palermo. En dan reken je gewoon bij één kassa af. Dus wat de heer De Waard beschreef in zijn column, die ik ook gelezen heb. Dat is niet meer zo dat je dan tot Maastricht een kaartje koopt en dan vervolgens moet overstappen in Luik en dergelijke weer een kaartje. Dus dat weet u ook. Er is al heel veel verbeterd. verbeterd. Peter De Waard, journalist en columnist. En Twan Manders, Europarlementariër voor de VVD. Dan bent u gewend dat het nieuwsbulletin exact op het uh, hele uur plaatsvindt. Op Radio 1, maar in verband met de gebeurtenissen in Den Haag is dat een beetje uitgesteld. Eerste ster, daarna het nieuws, het NOS Journaal en lunch met Jurgen van den Berg. Heb jij nog wat te vertellen, Jurgen? Nee. Dank je.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 Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. 3 over 12. Goedemiddag. Soberheid dus, maar wel groot feest op 30 april, zegt premier Rutte. Verklaringen van kroongetuigen, deels niet toegestaan. En inval na fraude bij recyclingsbedrijf. Verder is er veel bewolking, periode met regen, een stevige zuidwestenwind en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen dan nog wat zachter, morgen ook stevige buien, in de middag wat zon. En tegen het weekend langzaam wat minder regen. Een extra zitting dus van de ministerraad. En daar is het aftreden van de koningin besproken. En politiek redacteur Margreet Boer die heeft premier Rutte daarnet gevolgd. Nou, zet het nog even op een rij voor ons, Margreet. Wat heeft de ministerraad besloten? Nou, er zijn allerlei praktische zaken aan de orde geweest uh, vanochtend. Uh, hoe gaat het op 30 april er allemaal aan toe? Premier Ruud heeft zojuist gezegd dat er een speciale commissie komt... die die troonswisseling in goede banen moet leiden. Daar zijn uh, speciale ministers voor verantwoordelijk. Maar uh, het wordt voorgezeten door de premier zelf. Er is een Nationaal Comité Inhuldiging. Uh, die wordt voorgezeten door Hans Weijers, uh, oud-minister van D66. En uh, ja, al deze organisaties zijn dus voor deze comités. Daarnaast heb je natuurlijk gewoon de Oranje Verenigingen... die ook mee uh, kunnen werken aan allerlei festiviteiten door het hele land. Uh, want het moet een groot worden, zei premier Rutte. Maar dan is natuurlijk meteen de vraag een groot feest... terwijl we toch in tijden van crisis en bezuinigingen zitten. Maar dat gaat goed samen, zei de premier. Soberheid en een groot feest gaan heel goed samen. Uh, ik denk dat we een heel bijzonder moment tegemoet gaan... in de geschiedenis van ons land en dat daarbij ook een groot feest hoort. Maar dat kan ook in financiële zin natuurlijk altijd binnen de grenzen blijven. Dat is ook de nadrukkelijke wens van de koningin en de prins van Oranje... Eh, dat is ook de reden waarom de koningin mij heeft laten weten dat haar een nationaal geschenk niet passend lijkt, gezien ook de financiële situatie van het land. Dus wij zoeken naar soberheid, maar dat staat niet in de weg dat het een prachtige dag wordt. Ik zag een van de columnisten vanmorgen beschrijven dat we dadelijk met een, eh, een bord op schoot zitten te kijken naar de televisie. Zo hoeft het niet te worden. Integendeel, het is niet alleen een glaasje Ranja, het wordt een mooie dag, een groot feest... Maar we kunnen gewoon met elkaar erop letten... dat het ook in financiële zin binnen de grenzen blijft. Ja, het kan dus samengaan volgens de premier een uh, groot feest... en dat toch allemaal binnen uh, uh, bepaalde kaders wat het uh, geld betreft. Duidelijk is in ieder geval dat uh, iedereen uh, gevraagd wordt... toch mee te doen met deze bijzondere dag, 30 april. Uh, want zoals Nederland het viert, is volgens uh, de premier heel bijzonder... daar kunnen andere landen toch jaloers op zijn. Dankjewel, Margreet, over de uh, uitspraken van premier Rutte. We gaan naar Amsterdam, want daar is de rechtbank bezig... met het vonnis in het grootste strafproces ooit, het passageproces. Het gaat om zeven liquidaties. En Mathijs van der Wiel, die volgt die zaak nauwgezet. Matthijs, de naam Dino Soerel is gevallen, Dino S. Eh, daar was goed nieuws over te melden, voor hem dan. Ja, ja, die maakt een grote kans vrij uit te gaan vandaag. In ieder geval om niet die hele lange gevangenisstraf, levenslange gevangenisstraf te krijgen... die justitie had geëist. Volgens justitie was hij de opdrachtgever voor de moorden op Kees Houtman... en Thomas van der Bel, je herinnert je dat nog wel. Maar pas heel laat in dit proces verklapte de kroongetuige opeens... dat hij al jaren geleden, toen die deal met justitie nog niet rond was... dat hij toen een andere opdrachtgever heeft genoemd, namelijk Willem Holleder. En er is een groot verschil... Uh, dat dat uh, Sorel de opdrachtgever was, dat had hij van horen zeggen. Maar hij bleek Justitie te hebben verteld dat hij Holleder zelf had gezien en gehoord toen hij de opdracht zou hebben gegeven. En dat is veel sterker bewijs. Uh, toch is er toen met La Serpe, La es, de uh, kroongetuigen afgesproken dat deze informatie buiten het dossier zou worden gehouden. En daarom heeft Justitie die informatie jarenlang geheim gehouden. En dat, zegt de rechtbank vandaag, was een ernstige vormfout. Samengevat vindt de rechtbank dat het Openbaar Ministerie valt te verwijten dat het met de kroongetuigen een onrechtmatige afspraak heeft gemaakt. Daardoor is ten onrechte bepaalde voor het bewijs relevante informatie niet in het procesdossier opgenomen. Dat levert een aanzienlijke schending van belangrijke strafvorderlijke voorschriften en rechtsbeginselen op. Want die geheime verklaringen over Holleder... die werpen heel ander licht op de rol van Soereel. Uh, ze kunnen niet allebei de opdrachtgever zijn. En uh, het moet daarom ook gevolgen hebben voor deze rechtszaak. De beschuldigingen van de kroongetuigen... mogen niet tegen Soereel worden gebruikt. In zijn zaak vervalt daarmee een belangrijk deel van het bewijs. Overigens geldt het alleen voor zijn zaak. Uh, de andere verdachten die hebben daar niks aan. Die hele deal met die kroongetuigen, met die Peter Laes... wat vindt de rechtbank daar eigenlijk van? De deal mocht, de deal was rechtmatig. De rechtbank zegt nu, na jarenlang getouwtrek daarover... zegt de rechtbank dat er geen verboden toezeggingen zijn gedaan... aan de kroongetuigen in ruil voor zijn verklaringen. Het mocht van de wet en de procedure is correct verlopen. Dan was er nog de vraag of hij te veel geld heeft gekregen. De NOS onthulde dat hij in totaal 1,2 miljoen euro mag gebruiken... deels als lening voor zijn nieuwe leven. De rechtbank heeft daar niet de informatie over. De rechter zei wel, als dat bericht klopt... Dat dan is het royaal, maar wij als rechters kunnen niet zeggen... of het ook excessief is. Want uh, La S wil met dat bedrag zijn eigen veiligheid betalen in zijn nieuwe leven. Uh, dit soort afspraken moeten in de toekomst wel beter worden geregeld, zei de rechter. Maar goed, de deal mocht, waarmee een veroordeling ook mogelijk wordt gemaakt... voor die overige verdachte, als de, uh, de verklaringen in ieder geval betrouwbaar zijn. Want daarover heeft de rechtbank tot nu toe nog niks over gezegd. Uh, de deal mocht, maar...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 De OPM, eh, OM onderzoekt de banden tussen Van Rij en Van Pol. Al sinds vorig voorjaar aanleiding was de aangifte van een belastingambtenaar tegen de VVD'er. Van Rij was destijds lid van de Eerste Kamer en wethouder in Roermond. En kort na de invallen in oktober trad hij af. De precieze aanleidingen nu voor die invallen bij Van Pol die is niet bekend. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Nog meer nieuws over invallen. Uh, dit keer bij een recyclingsbedrijf in Dordrecht. Bedrijf Peuten, dat papier en plastic recycelt. Dat wordt verdacht van fraude bij illegale afvaltransporten. Verslaggever Ewout de Bruin staat bij dat bedrijf. Wat valt daar te zien, Ewout? Nou, daar is ontzettend veel te zien, Jan. Uh, ik sta hier bij een grote oplegger... waar net de eerste grote BMW opgereden is. En de tweede, daar staat nu een man in, in Oranje pak om dat uh, te doen... Er wordt hier van alles en nog wat in beslag genomen. Politie is met heel veel mensen aanwezig. En het kan eigenlijk je niet ontgaan als je hier langskomt dat hier wat gaande is. Fraude bij dat recyclingsbedrijf. Wat zou dat zijn voor fraude? Nou, dit bedrijf verkoopt papier en plastic, verwerkt dat. En uh, die hebben waarschijnlijk uh, ladingen papier en plastic met andere afval erdoor gekocht uit andere landen. Daar, <coughs> daar niks over gezegd tegen de autoriteiten. En dat papier en plastic, dat verontreinigde papier en plastic, wordt weer doorverkocht naar onder andere Taiwan en uh, Maleisië. En uh, door dat allemaal niet te melden en de regels uh, dus te overtreden... hebben ze daar uh, heel veel geld aan verdiend, denkt het Openbaar Ministerie. En daarom is hier dus die inval, onder andere een grote pers... om het allemaal in elkaar te drukken, is in beslag genomen. Maar dus ook de dure auto's van de directeur. Want zo denken de autoriteiten hier... er zijn miljoenen mee verdiend in uh, 2011 en 2012. Zijn er ook op andere plaatsen nog invallen? Ja, er is nog een inval gedaan bij een bedrijf in Rotterdam. We weten nog niet precies wat dat ermee te maken heeft. Wel is duidelijk dat dit allemaal het gevolg is van een nieuwe aanpak hier in de regio Rotterdam. Waar alle hulpdiensten, de politie, het Openbaar Ministerie, maar ook allerlei controlediensten... zijn gaan samenwerken om milieucriminaliteit op deze grote schaal aan te pakken. En dit is dus het eerste resultaat. Ewa de Bruin in Dordrecht. De overheid test komende maandag, dat is 4 februari... het nieuwe alarmsysteem, NL Alert... degenen die dat systeem op hun mobiele telefoon hebben ingesteld... krijgen dan een controlebericht. En daarin staat dan dat dat bericht kan worden genegeerd. En het is het eerste van drie controleberichten die dit jaar worden verzonden. Met NL Alert kan de overheid mensen waarschuwen als zich in hun directe omgeving een noodsituatie doet. Een ramp bijvoorbeeld. En dat gaat dan eh, niet via sms, maar dat systeem heet Cell Broadcast. Met die techniek stuurt de overheid via zendmasten een tekstbericht naar iedereen in de buurt die NL Alert heeft ingesteld. Dat werkt nog niet op alle telefoons. Veel smartphones zijn er nog niet voor geschikt. Sport. Vanavond de eerste kwartfinale in het knvb -beker toernooi. FC Den Bosch speelt tegen AZ. FC Den Bosch staat dertiende in de Jupiler League... maar schakelde in de vorige ronde FC Twente uit. Volgens Den Bosch-trainer Jan Poortvliet... kan zijn ploeg ook vanavond weer voor een stunt gaan zorgen. Nou ja, goed. Kijk, uh, je weet dat, je, dat je, als je tegen een hogere ploeg speelt... dat je ook aan de voetballen kan komen. En dan moet je ook durven voetballen. Maar AZ zet wel vroegtijdig druk. Dat doen ze wel. Nou, dan, moet je, dan, moet je, dan moet je onderuit proberen te komen. Je moet gewoon gaan voetballen. He, dus dat je niet alleen maar achteraan zet en loopt. Dat lijkt me niet verstandig. He, dus je moet ook zelf uh, je, je wedstrijd gaan spelen. En, en wij hebben wel een ploeg die uh, in, in, in dat soort wedstrijden... Uh, wel de voetbal aan zichzelf uh, kan laten zien. Dan sta we meestal toch wel tot uh, behoorlijke hoogte. Als dus ik even Twente terugpak. En ook de Henk voor de Bijker. Dat waren gewoon uh, goede wedstrijden. Dat Den Bosch. En tegenstander AZ is goed uit de winterstop gekomen. Het ploeg van trainer Gert-Jan Verbeek versloeg in de competitie Vitesse en VVV. Uh, dus FC Den Bosch is volgens topscorer van AZ Tom van Weert gewaarschuwd. Ja, ze dus zijn net op tijd uh, voor die kwartfinale. Hebben ze ja, natuurlijk acht doelpunten gemaakt in de wedstrijden. Twee keer gewonnen. En uh, ja, ik heb ze natuurlijk wel iets, uh, iets scherper gevolgd dan normaal. En, uh, ja, ze lijken het uh, aardig op de, op de rit te hebben. En, uh, ja, ze hebben veel kwaliteit, denk ik. Uh, ik denk sowieso dat ze te laag zijn in de competitie voor wat ze van kwaliteit hebben. Dus ons staat een, uh, een moeilijke wedstrijd te wachten tegen een tegenstander in vorm. Een flitsen van het duel. FZ Den Bosch en AZ vanavond vanaf 8 uur hier op Radio 1. En morgen en donderdag worden de drie andere kwalificatie kwartfinales gespeeld. En dat zijn PSV Feyenoord, Vitesse, Ajax en Pex Volle tegen Heracles. 14 over 12, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Soberheid, maar wel een groot feest. Op 30 april zei premier Rutte, de ministerraad besprak het aftreden van de koningin. In het liquidatieproces mogen verklaringen van kroongetuige Peter Laes... voor een deel niet worden gebruikt. En dat is gunstig voor Dino Soerel. En inval na fraude bij recyclingbedrijf in Dordrecht. Dat was het. Zometeen de NCRV met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met Hu Paulussen... dat is de hoofdredacteur van Dagblad, de Limburger Limburgs Dagblad. Die kranten ploften vanmorgen toch op de mat... ondanks een actie van drukkers daar in het zuiden. In het mediaforum presentatrice Jacobine Geel en Paul van der Lucht... dus de baas bij RTV Utrecht... Het gaat natuurlijk over hoe de media verslag hebben gedaan... van de aankondiging van de troonswisseling. Bij RTL werden zelfs de reclameblokken opgeofferd... voor een extra lange uitzending. We krijgen zojuist ook door dat uh, hier op RTL 4 tot uh, 8 uur... werkelijk geen enkele commercial break te zien is. Dus uh, dat betekent dat er helemaal niets <laughs> hoeft te missen... want er allemaal gaat gebeuren vanuit Den Haag. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Karel Hoekstra uit Steenwijk. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, wat gebeurde er gisteren bij de NOS toen bekend werd dat koningin Beatrix een toespraak zou houden? Dat vragen we aan Peter Klooschuis, die is hoofd NOS-evenementen. Hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, wanneer kreeg jij het horen, Peter, dat er een toespraak aan zat te komen? Uh, tussen kwart voor vijf tien voor vijf werden we gebeld door de RVD. dat er rond de klok van vijf uur een bericht zou uitgaan. waarin de mededeling zou worden gedaan. dat om zeven uur de Koningin een mededeling zou doen op radio en televisie. Jean-Pierre Gele, de Volkskrant TV-recent, die zegt. Uh, de NOS was al veel eerder op de hoogte. wat er uh, stond te gebeuren. Uh, hij werd op Twitter terechtgewezen door NOS-directeur Jan de Jong. Wie heeft er gelijk? Uh, het was kletspraat wat er in de Volkskrant staat. Volkomen klinklare onzin. Niet van tevoren op de hoogte? Totaal niet. Nee. Verzonnen, ik weet niet. Grappig. Of... Waar komt dat gerucht dan vandaan? Dat is geen gerucht, het komt uit de pen van Jean-Pierre Gehle. Het is verder geen gerucht. Nee. En als nou, de gerucht zegt hij het, in de wereld geholpen. Dat nou. is echt onzin. Henk van Horen, die kennen we ook allemaal, want die heeft hier heel lang gewerkt bij de NOS. Uh, oud hoofdredacteur bij de radio. Uh, die twitterde dat hij het merkwaardig vond dat uh, Jan de Jong uh, zei dat uh, niemand wist dat uh, Beatrix ging zeggen. De NOS zendt dus ongezien programma's uit. Kan ik niet geloven, zei hij. Nee, uiteindelijk niet, maar op het moment dat je... een uh, We kregen van de RVD uh, in de periode tussen vijf en zeven... Ik weet niet meer precies hoe laat het je maar daarop de toespraak van de koningin. En pas op het moment dat we die ingeladen hadden, wisten we wat ze zou gaan zeggen. Maar dat was er wel voor zevenen. Dat was iets voor zevenen. Ja. Dus jullie wisten toen wat er ging gebeuren? Iets voor zevenen wisten we wat er gezegd zou gaan worden, ja. ja. Dan we waren even... we al natuurlijk vanaf vijf uur op zender. Ja. En dat was natuurlijk wel voor iedereen heel duidelijk. Uh, waar het die toespraak over zou gaan. Ja, dat is echt niet eerder dan vlak voor zevenen gebeurd. Want ik bedoel, er moest tussen vijf en zeven wel het zendtijd worden gevuld. Ja, dat is, nou ja, ik weet het niet honderd procent zeker meer. Dat weet ik niet op de, op de minuut nauwkeurig. Maar dat is ergens in de zon tussen half zeven en zeven uur... is dat bandje vanuit Den Haag naar Hilversum doorgestraald. En toen wisten we het. Ja. Ook dat het 30 april zou zijn bijvoorbeeld. Want dat verscheen op een gegeven moment ook al op Teletext voor, uh, voor zevenen. Ja, ik, nou, ik weet niet of dat ze dat... Dat heeft ze gezegd, ja. Dat, dat was zat daarin. Ja, dat zat ja. daarin, ja. ja? ja, ja. Uh, nog even Albert Verlinde. Die uh, zegt dat de koningin rekening heeft gehouden met de commerciële omroepen. Uh, want anders zou ze het wel om acht uur hebben gedaan. Namelijk de traditionele tijd, het acht uur journaal van de NOS. Nu was het om zeven uur. Klopt dat, denk je? Uh, het lijkt mij heel uh, verstandig dat ze dat gedaan heeft, ja. Het lijkt mij verstandig. En ik heb er uh, eerder in de, met de RVD ook wel eens over gesproken... dat zeven uur een hele logische zendtijd is... omdat je dan alle grote nieuwsprogramma's bereikt. Zowel RTL Nieuws als het Achteruursjournaal. Dus uh, bovendien is om zeven uur iedereen wel zo'n beetje thuis. Dus om ze, ik vind zeven uur ook een logisch moment deze, ja, deze ja, tijd. Goed, nou daar is dus voor gekozen. Dan, uh, de RVD uh, komt uh, dus met die mededeling. Uh, en dan, liggen er dan al draaiboeken klaar hier? Ja, er liggen draaiboeken klaar. Zowel bij nieuws als bij evenementen. Bij nieuws natuurlijk om meteen op zender te gaan om een vijf uur uh, verslaggeving te doen... en bij evenementen uh, vanaf uh, zeven uur met een speciaal programma. En we hadden er die dag toevallig over vergaderd. We hadden bij elkaar gezeten uh, om half twaalf. Dus uh, de ploeg van de hele NOS die zich met dit onderwerp bezighoudt... hadden erover vergaderd. Dus de aanpassing van konden gelijk in de ja, omdat we met het naderen van haar verjaardag... wat altijd weer een risicodatum is als het gaat om speculeren... dat ze het dan misschien bekend gaat maken. dachten, we moeten de kop bij elkaar steken, dat hebben we gedaan... En dat was een stomme verbazing. Waren we diezelfde middag dus nog... werden we getrakteerd op deze mededeling. Nou, Maar nog even, want dus zeven uur officieel die mededeling op tv... Ja. Eh, toen waren er al cameraploegen onderweg dus waarschijnlijk. Ja, zeker. Met, met, welke, met welke opdracht dan? in welke zin met welke opdracht? Nou ja, om, om, om zeven uur was die toespraak. Ja? Uh, we zagen op een gegeven moment al vrij snel uh, cameraploegen overal staan. Op de dam, uh, nou ja, elders in het land. We hadden uh, natuurlijk van tevoren bedacht, wat zouden we gaan doen? Waar gaan we naartoe als die mededeling zou komen? Dus we hadden een aantal locaties bedacht. Daar zouden we met ploegen, met verslaggevers, met gasten naartoe gaan. We waren voor een deel afhankelijk waar de gebruikelijke journaal... Uh, uh, reportagewagens en straalverbinding in het land zouden zijn... om daarop te kunnen reageren, zodat ze niet honderden kilometers moesten rijden. Maar we konden dus vrij snel opereren daarin, ja. ja. Uh, sommige mensen vonden dat misschien best vroeg, hè? vanaf vijf uur en dan de hele avond door. Hoe, hoe kijk je daar zelf tegenaan? Op een... Kijk, er zijn maar zelden momenten uh, dat de misschien wel te vaak gebruikte aanduiding... historische avond worden gebruikt. Als er nou één keer sprake is geweest de afgelopen jaren in Nederland... van een historische gebeurtenis, dan is het gisteravond. Zonder enige twijfel van grote historische betekenis. Dan is het volstrekt logisch dat de NOS vanaf vijf uur... op het moment dat er een, een, een kleine uh, aan zekerheid grensende waarschijnlijkheid is... dat die mededeling gaat komen, verslag doet voor wat er, wat er gaat komen... wat er, wat er komt en wat er, wat er daarna over te zeggen valt. Mm -hmm. En wat de betekenis is geweest van de koningin en wat mogelijk de betekenis gaat zijn van Willem-Alexander. Dus dat legitimeert eigenlijk dat je gewoon vanaf vijf uur uh, totaal open bent. Volstrekt. Ja. En ja. dat mensen dat soms te lang vinden... ja, dat is een kwestie van smaak. Ja. En, dat is en, en speculatie, pot. daar zit je toch in het begin vaak mee dan nog... want officieel is de mededeling dan nog niet gedaan... maar dat moeten we dan maar op de koop toenemen. Nou, het feit dat de, dat de koningin ook al een mededeling gaat doen... is ook al nieuws. Dat is al groot nieuws dat ze dat gaat doen. Dat doet ze namelijk nooit. Dus dat rechtvaardigt al om, uh, om uh, op zender te gaan en uh, verslag te doen. Ja. En nu druk al met de voorbereidingen voor 30 april? Daar gaan we mee beginnen, ja. Dat klopt. Goed. Nou, dan, vast in uh, die tussentijd praten we nog wel een keer weer. Want dan zijn we natuurlijk benieuwd hoe dat dan uh, wordt aangepakt. Voor nu bedankt, Peter Klooster. Graag ja, gedaan. Dit is Radio 1 Lunch. Frits Hoefnagel wordt tv-presentator bij Omroep West... waar hij al voor de radio aan allerlei uitzendingen meewerkt. Het wordt een wekelijks programma op zondag... met daarin regionale gasten uit bedrijfsleven, politiek, cultuur en sport. Met al die onderwerpen heeft de oud-VVD-wethouder wel een klik, zegt hij. Nou ja, ik heb natuurlijk affiniteit, vooral inderdaad met uh, ondernemers. Ik ben zelf uh, ondernemers. Maar ik heb twaalf jaar lang bijna onafgebroken in de politiek uh, gezeten. Dus ook daar heb ik mijn affiniteit wel uh, uh, mee en eh, ik bezoek graag eh, voorstellingen uh, dus uh, cultuur uh, uh, gaat goed en naar sport kijk ik vooral. Wet, uh, wet business, west business, zo heet dat programma. Is vanaf 24 maart te zien bij uh, Omroep West dus. Google heeft gedetailleerde kaarten van Noord-Korea gepubliceerd. Lange tijd was het communistische land één groot grijs gebied. Als je op Google Maps keek, nu is bijvoorbeeld hoofdstad Pyongyang... vrij precies in kaart gebracht. Die kaart is gemaakt door gebruikers van Google Map Maker... waaraan internetgebruikers dan zelf kunnen bijdragen. Ze konden daar zelf bijvoorbeeld straatnamen en bezien... Waardigheden aan toevoegen. Volgens Google is de kaart van Noord-Korea nog niet perfect, dus meer informatie is van harte welkom. De abonnees van Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad hebben hun krant vanmorgen toch op de mat gekregen. Eigenlijk wilden de drukkers staken, maar door het nieuws over de troonsafstand van koningin Beatrix en het persoonlijke ingrijpen van de hoofdredacteur ging het personeel van de drukkerij vannacht toch aan de slag. En dus kon de krant het in afgeslankte vorm worden bezorgd. Aan de telefoon is die hoofdredacteur Huu Paulussen. Goedemiddag. Goedemiddag. Het personeel van de drukker heeft een conflict met de mediagroep Limburg over een sociaal plan. Uh, ze wilden dus eigenlijk staken. Hoe is het u gelukt om ze toch aan het werk te krijgen? Ja goed, ze hebben inderdaad een lopend conflict over een sociaal plan. En uh, om drie uur gistermiddag hebben ze de staking afgekondigd. Rond vijf uur kwam het persbericht dat de koningin uh, spannende dingen ging vertellen op de televisie. Wij konden natuurlijk raden wat het was en op dat moment heb ik belet gevraagd bij de drukkers om hen toch te proberen op andere gedachten te brengen en dit uh, nieuwsfeit niet uit de kanten te houden. Zoals en... Peter Kloosthuis zei, is er een historische gebeurtenis en dat argument hebt u ook ingebracht? Ja, inderdaad. En ik denk dat wij ook naar onze lezers toen nog heel lang last van deze actie zouden hebben. En ook de drukkers hebben het belang van de lezers voor ogen en willen de onderneming treffen en niet onze abonnees. En daar is men een lang vergadering gelukkig meer kort gegaan. En waren de bonden het daar ook mee eens eigenlijk? Ja, de bonden, zowel met zeg maar, de actiecomitéleden vanuit de drukkerij als vertegenwoordigers van de bonden, daar heb ik steeds een gesprek mee gehad. En zij hebben uiteindelijk eigenlijk uh, de moed gehad om mijn voorstel, ons gezamenlijk voorstel, aan de totale drukkers die beneden verzameld waren voor te leggen. Ja. Maar het was nog niet zo van uh, even in een paar minuten geregeld. U moest nee, toch al flink uh, praten als brugman? Nou, dat heeft ongeveer van 8 tot 12 geduurd, ja. ja. Ja, bijna, bijna voorbij de deadline misschien wel. Ja, want uh, wij moesten inderdaad. Uh, we hebben een aangepaste krant gedrukt zonder edities. Waardoor dat we de verloren tijd uh, konden inlopen aan de pers. En toch iedereen vanmorgen een krant die vooral op Beatrix geënt was, uiteraard, in ja. de bus kreeg. Je. Dus eigenlijk alleen maar de nieuwspagina's. Allerlei andere uh, sectoren die uh, zijn niet gedrukt. Ja, de sport en, en het regio-sector is niet gedrukt. Nee. Hebt u de, de, de, de drukkers nog toezeggingen gedaan? Nee, nee, nee. Ik heb ook steeds verteld dat ik met lege zakken kwam wat betreft het conflict. Daar had ik niets in te bieden. Ik heb alleen in het belang van de onderneming in zijn totaliteit en onze nieuwsvoorziening uh, proberen te doen om niet, niet het uiterste middel te gebruiken. Ja. En dat eventueel voor een later moment te bewaren. Nou zijn de regiokartijnen niet gedrukt. Nou zou ik denken voor een regionale krant is dat ja. het allerbelangrijkste misschien. Want het nieuws over de koningin dat hoor en zie je overal en dat kan je ook in de andere kranten lezen. Ook in relatie van de koningin en Limburg. Haar bezoeken hier, uh, allemaal dat soort dingen. Dus dat lag al klaar. Dus ook de regionale invulling van de koningin was voorhanden. En ja. dat hebben we dus kunnen afleveren. En wanneer wordt er nu wel gestaakt? Ja, wat is nu aangekondigd, het ultimatum is nu verlengd tot morgenavond. Dus woensdagavond, tien uur. En uh, ja, voor die tijd moet er beweging komen in de onderhandelingen. En anders is er morgenavond zeker geen klant? Uh, nee, donderdagmorgen. Donderdagmorgen. Oké. Goed. Nou, dank dat we even de telefoon kwamen. Huub Paulus. Vanochtend dus wel met het laatste nieuws. In ieder geval over de koningin en Limburg. Daarin. Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger. Daar is hij de hoofdredacteur van. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het media-archief. Abdicaties, dat zijn historische momenten. Dat is al een paar keer gezegd natuurlijk. Nou ja, we weten het. Gisteren maakte koningin Beatrix haar aftreden bekend via radio en tv. En daarna waren er de hele avond reacties en beschouwingen op het nieuws. Hetzelfde gebeurde in 1980. Ook toen registreerde de NOS de eerste reacties op de abdicatie van Juliana. Zo sprak presentator Hans Sleeuwenhoek met oud-premier Barend Biesheuvel. Onder meer over aanstaand koningin Beatrix. Gaat er, denkt u, veel veranderen met de nieuwe koningin? Ach, de, in dat opzicht gaat er wat veranderen. Er komt een nieuwe generatie. Zoals dat ook bij de troonswisseling in 1948 het geval was. Maar voor zover ik uh, prinses Beatrix ken, denk ik... dat zij toch met hetzelfde plichtsbesef als haar moeder... straks uh, de, onze nieuwe koningin zal worden. En ik hoop ook, als ik die wens zou mogen uitspreken... dat ze hetzelfde scherp ontwikkelde constitutionele besef heeft als, uh, als haar moeder... Wat dat betreft kon zij geen beter voorbeeld hebben. Dat was oud-premier Biesheuvel in 1980. Dus toen uh, ja, Juliana het stokje overdroeg aan haar dochter Beatrix. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Dat doen we vandaag met Jacobien Geel, presentatrice en Paul van de Lucht, is de baas bij RTV Utrecht. Hartelijk welkom allebei. Ja. Uh, we gaan zo uitgebreid praten over die verslaggeving van, uh, van uh, gisteren. Uh, na zeven uur, dus, toen, en ook eigenlijk al daarvoor, uh, toen, toen de mededeling kwam. Toch even over net. Uh, Limburger en uh, Dagblad uh, de Limburger dus uh, verschenen uh, dus toch. Um, wat hadden ze eigenlijk moeten doen, de drukkers? Ik bedoel, die hadden nu wel echt een statement kunnen maken, natuurlijk. Jawel, maar dan heb je ook meteen de hele Limburgse bevolking en alle abonnees van het dagblad tegen je. Dus dat lijkt me niet zo slim. Want dit is toch een beetje ook een gevecht om de publieke opinie, altijd, zo'n staking. Ja. Nou. Dat is, dat is natuurlijk wel zo. Ja, ik begrijp nu wel. De keuze voor de dag van koningin Beatrix. Ze wilde Limburg gewoon voor het koninkrijk behouden. En dat is gelukt, denk ik. <laughs> ja, dat zal het zijn. Nou, ja. bedankt. <laughs> ja, dat zal het zijn. Nou goed, die krant is er vandaag uh, verschenen. En ze hebben even de tijd om, uh, om uh, weer met elkaar proberen uit te komen daar in uh, Limburg. Uh, we blijven dat wel volgen. Een beetje op een afstand, moet ik zeggen. Uh, zometeen dus uitgebreid doorpraten over, over jullie. En waar was je op het moment dat uh, de mededeling kwam? Uh, nou ja, we gaan alles bespreken. Uh, ik verwijs alvast even vooruit. Om half twee is en dan gaan we natuurlijk ook praten over deze kwestie. Koningin Beatrix heeft een belangrijk stempel op Nederland gedrukt. Dat is de stelling. Uh, ja, de koningin zwaait houdt haar opzichttermijn, duurt drie maanden. En uh, dus op 30 april wordt koning Willem-Alexander ingehuldigd. Uh, wat zijn uw ervaringen met Beatrix? Heeft ze veel betekend voor ons land? Laat het maar gewoon weten via de bekende kanalen. Dus uh, sms'en kan uh, via 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens oneens, doe het dan met hekje standpunt. Nu het allerlaatste nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De troonswisseling op 30 april moet een prachtig feest worden... waar alle Nederlanders in gezamenlijkheid aan kunnen deelnemen. Dat zei premier Rutte na afloop van een extra ministerraad... over de abdicatie van de koningin. Volgens de premier moeten de kosten binnen de grenzen blijven. Dat is volgens hem de wens van de koningin en de kroonprint. En de koningin heeft ook laten weten dat ze geen nationaal geschenk wil... omdat dat gezien de financiële situatie niet passend is. De ministerraad heeft besloten om een nationaal comité... inhuldiging in te stellen, onder leiding van oud-minister Hans Weijers. En dat comité gaat dan weer niet over de organisatie... van de applicatie en de inhuldiging zelf. Daarvoor heeft de ministerraad weer een aparte commissie ingesteld... en die staat onder leiding van premier Rutte. Het Openbaar Ministerie mag de verklaringen van kroongetuige Peter La S. in het liquidatieproces niet gebruiken tegen Dino S. Heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld. En daarmee ontloopt Dino S. waarschijnlijk een levenslange gevangenisstraf. Want die had het OM geëist. Dino S. zou de opdrachtgever zijn van de liquidaties. Maar volgens de rechtbank heeft het OM te weinig relevante informatie om dat te bewijzen. Verder heeft de politie een inval gedaan bij het recyclingsbedrijf. Peulen, Peuten, in Dordrecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt dat bedrijf... van fraude en illegale afvaltransporten En daarmee zouden bedrijven enkele miljoenen euro's hebben verdiend. En de vakbonden hebben ingestemd met een nieuwe CAO over PostNL. Afgesproken is dat de werknemers een salarisverhoging krijgen van 1,7 procent. En dan komt er nog 0,4 procent bij... als er een definitief akkoord is over een nieuwe pensioenregeling. Het gaat over 35.000 medewerkers. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Tot woensdagmiddag hebben we bewolkt en regenachtig weer. Veel wind en hoge temperaturen. Vandaag trekt de storing van zuidwest naar noordoost over het land. De neerslag breidt zich dus in de loop van de dag vanuit het zuiden over het land uit. De temperatuur loopt geleidelijk op en bereikt vanavond 10 tot 12 graden. De zuidwestenwind wakker tegen de avond aan naar krachtig tot stormachtig... en langs de westkust kunnen zware windstoten optreden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en regenachtig met zeer hoge temperaturen van zo'n 10 tot 12 graden. Woensdagochtend volgen nog een paar pittige buien. Tegen de middag trekken de buien naar het oosten weg en breekt vanuit het westen de zon door. In de middag zon en stapelwolken bij gemiddelde graad of 9. AWB verkeersinformatie Hier staat één file op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen Hank en Geert Ruinenberg twee kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. De linkerrijstrook is dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. En een media Forum vandaag met Jacobien Geel en Paul van der Lucht. Um, Jacobien, waar was jij toen je hoorde van de abdicatie van Koningin Beatrix? Ik was uh, in een zaal in Utrecht waar ik een bijeenkomst leidde van de stichting Lezen en Schrijven in aanwezigheid van prinses Laurentien. Oh, nou, hoe dicht kun je bij ja. zijn, hè? Ja, die had had rond... je het idee dat ze het al wist? Ja, precies. <laughs> ik, ik, ik, ik, ik merkte om haar heen rond een uur of vijf wel wat onrust. Want toen hebben natuurlijk heel veel mensen via de Twitter of hoe dan ook uh, dat bericht doorgekregen. Dus daarna gonsde het wel een beetje door de zaal. Maar bij haarzelf, zij uh, was zeer rustig en heeft na vijven nog gesproken. Kijk aan. Ja. Uh, en ook daar nog op inraakt, of niet? Nee, want ze wist het zelf toen nog niet officieel. Nee. En die bijeenkomst vroeg haar aandacht ten volle. Ja. Dus, ja. Paul, jij? Ja, ik uh, stond uh, thuis in de keuken bij het Aanrecht uh, uit te druipen na 15 kilometer hardlopen. <laughs> toen ik een smsje kreeg van mijn uh, redactiechef. Die zei van uh, Paul bel even, Beatrix dreed af. Dus toen heb ik uh, gebeld, gedoucht en bespoorslags uh, weer weer teruggaan naar RTV Utrecht. Ja. Want uh, Utrecht. Uh, ja. we krijgen natuurlijk straks. Uh, ja, je krijgt straks uh, in, in de buurt. Nou, provisie... Ja, krijg je van alles. Uh, Drakenstein. Ja. Ze verheugen zijn... zich erg op haar komst, hè? Ja, dat, ja, dat ze lage... lid wordt van de Bridge Club en zo. Ja, ja. absoluut. Ja. Nee, gisteren, gisteren zijn onze verslaggevers alle pannenkoekententen en zo afgeweest ja, en ja. we hadden al wat liggen. Dan ben je gewoon even bezig in lage vuurs. Precies. <laughs> en, en, en lekker eten bovendien. Culinaire ja. hoogstandje. Ja. Maar uh, ze verheugen zich erg op haar, op haar komst. En uh, onze verslaggever, die heeft gisteren nog even aangebeld bij de poort. nooit uh, ontsnapt aan een arrestatie, maar we hebben er beeld van. Oké. Okay. Ja, oh, dat vonden ze niet leuk, dat, dat belletje trekken. Nee, dat vonden ze niet zo leuk. Um, heb jij ook altijd, ik, ik, weet, ik weet niet de luister, of de kijkcijfers bij, bij het regionale tv -zijn, zijn niet per dag opvraagbaar, geloof ik. Hè? Nee, ik kan dus niet nu zien wat wij gisteravond gedaan ja, hebben. Want de vraag is natuurlijk inderdaad hoeveel mensen kijken dan ja, naar de regionale zender of gaan ze toch naar de landelijke tv. Ja, mijn vermoeden is dat men over het algemeen naar de landelijke tv gaat en ah, vlak voor het slapen gaan misschien in een zep rondje nog even bij RTV Utrecht blijven hangen. Wij hebben om zeven uur een, een, een speciale uitzending gemaakt rondom die troonsafstand met dat burgemeesters en mensen die ook de allerlaatste koninginnedag hebben meegemaakt, want die vond namelijk plaats... in Veenendaal alleen ja. dit jaar. Uh, zenden we trouwens, zo gaan we allemaal weer herhalen... op de televisie, dus morgen weer vijf uur televisie... met de laatste Koninginnedag. Ook het wc-pot gooien? Ook het wc-pot. Dat hebben we gisteren alweer herhaald. Tuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, dan krijgt hij <laughs> nog spijt van, uh, koning uh, Willem-Alexander. <laughs> maar ik, ik heb dus geen idee hoeveel mensen uh, naar het nee, Utrecht nee. kijken. Maar als ze die Utrechtse invalshoek uh, willen zien... Dan, uh, ja, dan zijn ze in ieder geval bij ons aan het goede adres. Ja. Uh, Jacobin, de kranten opende natuurlijk vandaag ook ja. allemaal met het uh, nieuws. Telegraaf had uh, 19 pagina's ja, over ja. de koningin, uh, de volksland 15... Nou ja, ja, dat ontloopt elkaar niet zo heel veel. Telegraaf wel de hele voorpagina natuurlijk. Uh... Ja, maar ze hebben er 33 jaar aan kunnen schrijven. Dan wil je het op een gegeven moment ook een keer plaatsen. Hè? Dus dat was vandaag ja, dan. Dus dat is wel logisch ook. Ja, ik vind het ook wel logisch. Kijk, het is ook leuk. Het zijn bewaarnummers, uh, veel foto's. Dat is natuurlijk altijd fijn. En uh, dan heb je het weer eens allemaal bij elkaar. Ik vraag me alleen af wat ze rond 30 april nog kunnen doen. Dat Goed, dat zien we dan wel weer. Ja, dat is het ook al bijna ja. klaar, denk ik. Is het, ook, is het iets wat jij bewaart? Ook, zo'n krant bijvoorbeeld? Uh, ik denk wel dat ik deze van ik heb dan trouw vanochtend uh, gekregen. Daar stond ook best veel al in, rustig, verhoudingsgewijs. Maar ja, het is wel een uh, ja, historische krant, toch? Ja. Leuk. Al jij? Nee, dat ga ik niet doen. Dat bewaar je niet. Nee, dat ga ik niet. Ik nee. bewaar geen kranten. Uh, goed, nou dan even waar we het eigenlijk net ook al eventjes over hadden: de, de berichtgeving op, uh, op de televisie. Dan met name om vijf uur nam de NOS het over. Toen uh, werd er uh, eigenlijk nog niet meer bekend dan dat er een mededeling zou komen. Maar dat vermoeden was al goed voor bijna twee miljoen kijkers, hè? Ja. Ja, ja, en daar werd er driftig op losgespeculeerd, natuurlijk. Ja, getwitterd ja. en gedaan en zo. Ah, het had dat natuurlijk ook Frizo kunnen zijn, hè? Maar dat werd al snel duidelijk dat het nou, daar niet over nou, ging. Maar ja, maar dat dat ze daarover te... moeten meedelen? Ja, ja over die zou ze dat, denk ik, niet zelf dan doen toch? Nee, ja, dat nee. weet je wel. Meer, nee, maar goed, dat had, dat had, dat had even toch ook nog kunnen. Maar goed, dat was vrij duidelijk dat er deze kant op zou gaan. Um, eh, eh, ja, uh, te veel, Jacobine? Nou, meer kon in ieder geval niet. Dus dat is alvast één ding. Uh, nee, het was gewoon <laughs> helemaal gevuld. Uh, te veel. Uh, nou wat je wel merkt is dat je na twee uur uh, denkt... is het niet in essentie gezegd. Dat heb ik natuurlijk ook bij begrafenissen wel eens. Hè. Hoe bijzonder iemand ook geweest is in een uur... kun je in feite iemand gewoon neerzetten en recht doen. Uh, en dan, daarna moet je toch wel toe naar de wat uh, grotere verbanden, zoals Beatrix' positie, Koninkrijk de Nederlanden, de veranderingen in ons land sowieso. Ja, en daar heb je dan de gasten nog niet voor en ook nog niet zoveel zin in. Dus dan wordt het wel soms een beetje gebabbel van de derde en de vierde ring, zal ik maar zeggen. Ja, dat ik ben wel. ook na een uur wel klaar, hoor. Ja. Dan heb ik het wel, heb ik het wel gehoord en dan heb ik het wel gezien. Ja. En dan mis ik ook uh, op zo'n avond, als gisteravond, ook wel de, de wat, wat diepere analyse. Namelijk wat ze nou echt betekend heeft. Hoe haar contacten zijn geweest met de, met de, met de premiers. Daar zag ik vanmorgen in de Volkskrant wel weer uh, aardige beschouwingen over. Dat heb ik gisteren wel gemist. Nou ja, Kok staat er wel bijvoorbeeld. En die, die heeft daar wel dingen over gezegd Ja, maar dat was dan de enige. Want verder, ik bedoel, haar gespannen relatie met Balken en of zo. Die heb ik gisteren niet uh, heel erg aan de hand Ja, maar dat is ook wel een beetje vroeg. Kijk, het vervelende van heel veel uren is dat je. Uh... En tegelijkertijd toch nog de impact van het moment. Hè? De, de bom is net ingeslagen. Je gaat nog niet heel kritisch beschouwen. Daar is het ook te vroeg voor, dat vind ik ook terecht. Er zijn wel mensen die na een uur op Twitter al roepen... nou, nou, is iedereen uh, opeens voor het Koninklijk Huis? Nee, natuurlijk niet, maar mag het een dagje wachten. Dus, dus die diepere beschouwing, dat komt wel... maar dat komt vandaag en morgen en rond 30 april... Dus dan zit je toch met inderdaad het, het, het, het erkennen van haar grootheid, haar majesteitelijkheid, haar kapsel, haar uh, ingetogenheid, haar soberheid uh, en, en, en nog wat andere uh, prachtige uh, titels. En, en ja, dan wordt het een beetje geklep op een ja, gegeven moment. Daar ben je gelijk in. En ja. ik ben ook toen maar naar Facebook gegaan, want ja. daar stonden allemaal leuke fotomontages van Beatrix met uh, zonder kant. Maar ik had ook nog geen behoefte die aan, die is aan dat andere, de andere. Dus dat doen. vond ik nog wel grappig. Ja. Ik, ik, ik, ik had het ook te snel gevonden voor al dat andere. Dus, hmm. dus in die zin is het gewoon even. ja het, het, het punt van zoveel media ter beschikking, die dan allemaal daar wat over willen zeggen. Nog even het punt van Jean-Pierre Gele, Want uh, nou ja, die zei van: die, die beweerde het dus eerst hè, dat de NOS veel eerder op de hoogte was. en, en eigenlijk dan wel misschien beter had kunnen anticiperen. En, en betere TV had kunnen maken. Want dat is eigenlijk wat hij uh, zegt. Uh, hij, hij reageert nu trouwens op Twitter. Uh, omdat uh, Peter uh, Klooshuis had hier heeft gezegd. dat de NOS maar een kwartiertje op de hoogte was. Dat maakt de ba verslaging briljant. maar dat is, denk ik, cynisch bedoeld. Hij uh, maakt vooral bezwaar tegen het feit dat er dan een verslaggever op de dam staat en ja eigenlijk ook niet weet wat hij moet zeggen En zijn overal onder verslaggever. Maar is maar is, is dat dan ook niet moeten we dat dan niet gewoon misschien niet meer doen of zo heeft hij daar toch niet een punt? Ja, dan heb je hebt toch al, bedoel hoeveel kijkers hebben we gisteren allemaal met de twee de tv miljoen gehad? vanaf vijf uur twee, en twee, zeven miljoen uur heel veel heel veel. Ja. Ik weet het niet. Het is, het is zeg maar het niveau koningin verslaggeving ja. en het is ook dat gevoel denk ik bij heel veel mensen. Iedereen kijk er zijn ook mensen die kwamen om twaalf uur uit de opera en die twitterden heel doodkalm Beatrix afgetreden. Oh, ik heb iets gemist, weet je. Dus dat komt ook nog. Maar uh, ja, ik denk van... doe maar even dat gevoel. Het is alleen heel veel media, dus je hebt heel veel keus... en je moet ook heel veel tijd vullen met, met toch bijna niks. Ja, dat is dan even het nadeel. Maar, maar om nou meteen de diepte in te gaan, dan missen mensen dat ook. Het is toch een beetje het oranje gevoel. Ja. De vlaggetjes, de, de, de pruiken, de, de toetes en de bellen. Het dat Radio 1 had vanochtend Alex de Vries. Dat is een oud koningshuisverslaggever van uh, de Telegraaf. Menno Reemeyer van de NOS uh, was daar ook de gast. Volgens de Vries is koningin Beertigens altijd streng richting media geweest. We, We hebben een prachtige, prachtige krant gemaakt vandaag... en vol lof voor de koningin en Terecht... He, want ze is natuurlijk een van onze visitekaartjes in het boegbeeld van de natie. Mm. Maar um, ja, als, je, als, je, als je al een minpuntje kunt noemen... is dat ze natuurlijk geen enkele relatie met de pers heeft gehad. Nee. Ze is het volledig afgeschermd. Af en toe denk je wel eens uh, dat, dat je iets bent... wat op straat uh, ligt en achtergelaten is uh, door beesten. Nee, je wordt volledig genegeerd. Maar, <lacht> ja. Nee, maar ze kan je totaal negeren. Je loopt daar mee een, een week lang op een bezoek. Uh, en, en, en er kan nauwelijks een knikje vanaf. De koningin en de media. We gaan daar zo meteen over doorpraten. Maar eerst het laatste nieuws. Martijs van der Wiel is verslaggever van NOS Radio 1. En uh, die kent de uitspraak nu in het liquidatieproces. Martijs. Nog niet alle uitspraken, maar wel twee belangrijke tussenuitspraken. Namelijk de vrijspraak voor twee van de belangrijkste verdachten... in dit grote proces. Uh, Dino uh, Soerel, hebben we het al eerder over gehad... zou de opdrachtgever zijn geweest voor de moorden... op Thomas van der Bel en Kees Houtman. Uh, daar is te weinig bewijs tegen hem. Hij moet daarvan worden vrijgesproken. Hetzelfde geldt voor Alia, steeds genoemd moordmakelaar... tussenpersoon bij uh, belangrijke moorden. Onder meer die twee moorden en nog drie andere ook... Ook tegen hem is er te weinig bewijs. Sjaak B. vermeend wapenleverancier... Uh, voor die moorden. Tegen hem was 15 jaar cel geëist. Maar hij moet ook voor het leveren van die wapens... moet die worden vrijgesproken. Dat zijn uh, flinke klappen die het uh, Openbaar Ministerie moet incasseren. Want uh, dat had hoog ingezet tegen deze verdachte. Twee keer levenslang voor Sourel en voor Ali A. 15 jaar dus voor Sjaak B. Het is allemaal niet bewezen. Heeft te maken met het gebrek aan bewijs. Uh, uh, tegen hem lag er eigenlijk alleen maar de verklaringen van uh, de kroongetuigen, Laes, waarover de rechtbank zegt... die moeten we met extra veel uh, uh, behoedzaamheid uh, behandelen, die verklaringen. Hij heeft laten zien dat hij heel goed kan liegen, Laes, We moeten dat zo niet zomaar voor waar aannemen. En er is geen extra bewijs om... Uh, de schuld uh, aan te tonen van deze verdachten die ik net noemde. Naast de verklaringen van La S is er te weinig om ze te veroordelen. Grote opzet van dit uh, proces is altijd geweest om de grote vissen te vangen. Dankzij de verklaringen van de kroongetuigen. In het geval van Dino Sourel en van Alia is dat dus niet gelukt. Zij gaan vrij uit voor het opdrachtgeven of het tussenpersoon zijn bij die moorden. Partij van de wiel blijft daar. Er komen nog meer uitspraken in, in die zaken, wat dus het liquidatieproces gaat heten. Maar nu dus al uh, deze. Uh, vrijspraken voor, uh, voor een aantal van die hoofdverdachten. Um, de koningin en de media hadden we het erover. De leugende regeert. Dat programma is ooit ontstaan uh, naar aanleiding van de uitspraak van de koningin. Dat ging ook al over de media. Uh, wat voor gevoel heb jij daarbij, Paul? Hoe ging zij om met het Sjoen Ja, daar weet ik eigenlijk niet zo. Ik ben daar nooit zo rechtstreeks bij betrokken geweest. Ze heeft een keer een of ander bezoekje afgelegd bij uh, publieke omroep. Ook bij 3FM. En daar was ze heel erg uh, geïnteresseerd. Er zitten ze van allerlei uh, dingen uh, in een opschrijfboekje op te schrijven. Um, maar dat heeft niet zoveel met journalistiek te maken. Dat is gewoon een werkbezoek van haar. En verder kan ik me wel voorstellen dat je een wat getroubleerde uh, relatie hebt met de pers. Want een groot gedeelte van die pers is, ja, is geënt ge ge en gericht en geïnteresseerd in sensatie. En daar heb je niet altijd uh, zin in om daarmee te werken. Ja, ik kan me voorstellen. Ik denk dat, dat de, de pers inderdaad geïnteresseerd is in dingen die voor haar, in haar opvatting van het koningschap, niet zo relevant waren. En dat ze daar ook een beetje bang voor was. Dat, dat de glamourkant, de, de ik ben Beatrix-kant, zou overheersen. Terwijl ze toch, denk ik, en dat is ook gisteravond wel in alle toonaarden gezegd, koningin van het volk wilde zijn. Dus ze wilde er zijn op de momenten dat het ertoe deed. En daar ging het om. En dan mocht de pers er wel bij zijn. Maar dan ging het niet om haar. Nou, om, om Ze gingen functie. niet voorstaan, dan ging het om die mensen. Ja. En, en, en media zijn natuurlijk geïnteresseerd in haar. En in haar koninklijkheid, ja. zeg maar. En daar schuurden het, denk ik. Dus, dus daar zal ze zeer ja, terughoudend altijd hebben geopereerd, hmm. is mijn inschatting. E, de rol nog even van de RVD. Uh, het, het leek erop dat ze de boel uh, strak in de handen hadden, want je zag ook gewoon gedoseerd alles uh, naar buiten komen. Ook al gelijk de uh, ja, mededeling gedaan, over de ouders van... Het uh, was van, een van, echte paleisrevolutie, dit, hè? Ja. Dit ja. is echt uh, op kouze voeten voorbereid en dat het niet gelekt is. Ja, geweldig, hoor. Echt heel bijzonder, ja. vind ik dat. Ja, <laughs> ja. ja echt. Ja. Ja, we zouden het graag anders willen, wij aan deze kant natuurlijk, ja, maar. maar... ja. Het is ook wel eens leuk als het lukt om het geheim ja, te houden. Toch? Iedereen had zijn filmpjes toch al klaar uh, over, uh, over de troosafstand. Iedereen had dat al voorbereid. En uh, Die dingen lagen gewoon allemaal op de plank. En je zag het natuurlijk wel aankomen. Maar jouw timing was toch wel weer bijzonder. Want ja, wel, iedereen dacht: volgens, gaat ze. Ja. ze kan ja. je dat ja. zeggen? Ja, Ik kan het de... niet anders verklaren. Ja. Ja. <laughs> Meer Limburg in Nederland. Ja. <laughs> ja. Oké. <Okay>. Nou, um, <coughs> het, het zal er nog veel over gaan. Uh, vandaag, als gezegd, ook onze standpunt.nl. Gaat erover. Toch nog even één ander ding dan. Ja. Uh, dat is die zaak rond Tim Ribberink. Hè? Um, de Vaderdocumentaire documentaire Het Zwijgen van Tillichten. Blijft de gemoederen bezighouden? Het speurwerk van journalist Bert Molenaar heeft voor veel beroeringen gezorgd... met name bij de ouders van deze Tim. Eh, namens de familie gaf Marinus van den Berg een reactie op de documentaire van de VARA. Dat was gisteren op een heuse persconferentie. En hij vertelde over de gevoelens van de vader van Tim. De vader zei tegen mij, eh, het voelt als een moordsaanslag. He, dat is heel heftige taal. Maar eh, mag iemand eh, alsjeblieft eens eh, vanuit zijn hart zeggen hoe hij het voelt? Hè? Hoe hij het voelt? Ja. Uh, Paul, de vader heeft excuses aangeboden via de website. Uh, maar uh, de ouders van Tim die vinden dat niet voldoende. Hebben zij een punt, vind je? Ja, vind ik wel. Als je excuses aanbiedt, doe het dan goed. Ga er dan heen met, met, met bloemen of uh, wat je ook uh, gepast acht. Maar beperk je niet tot een paar regels op een website. Die dan ook nog eens een keer zei, nou, als u zich beledigd hebt gevoeld, ja. dan spijt ons ja, dat. Ook nog eens een keer met, een, keer met een slag om ja. de arm en... Uh, Nee, dat was niet Nee, chique. dat is niet Maar nee. Vind jij überhaupt dat, dat, uh, dat uh, een, een journalist... in ieder geval was het dus Bert Molenaar van de Vader... maar dat hij in zo'n zaak mag duiken, vind je? Want... Ja, ik weet niet. Omdat het over pesten gaat... lijkt het opeens een soort nationaal ding te zijn. Dan mag iedereen zich daar meeste van maken. Terwijl ik denk, het blijft een ouder paar dat een zoon verloren heeft op een vrij dramatische en gruwelijke manier. Voor zover dat niet altijd dramatisch en gruwelijk al is. En dat is een heel kwetsbaar gebied. Dus daar kun je niet zomaar met je olifants... Van de journalist die ja, dat ben ik het niet stappen. helemaal met je eens. Nou, ik vind dat je dan in op zijn minst uh, de ouders daarvan in kennis moet stellen en, en dat moet vragen. Nou ja, dat, er, is wel, er is natuurlijk geprobeerd contact te krijgen, ja, uh, commentaar te krijgen via die familie. En als dat dan niet lukt, dan ga je het toch doen. Ja, de ouders, maar de ouders hebben natuurlijk ook zelf vrij uh, prominent publiciteit gezocht. En dan krijg je die publiciteit ook. En net neemt niet altijd de vorm aan die je zelf ja. graag zou wensen. En je weet maar daar je altijd, voorzichtig mee omgaan. Je weet niet altijd wat je doet als je de publiciteit zoekt. Dus ik vind dat, blijft toch, ik vind dat je allereerst dat kwetsbare gebied moet erkennen. En dat is toch ja, onvoldoende gebeurd. Ja, Hier vind dat ik. Dat ben ik met je eens. En zeker in de ANA-sleep. Dit uh, is wel zo. Die familie uh, die gaat een, een brief sturen aan de Raad voor de Journalistiek. Ze gaan daar geen klacht in uh, dienen. Zodat die mm -hmm. Raad die zaak dan echt gaat doen. En een uitspraak gaat doen. Uh, waarom dan eigenlijk niet zou ik zeggen? Ik bedoel, Als je dan vindt dat, het, dat dit uh, onbehoorlijk is gedaan allemaal, uh, die ook nou wel een klacht zien. Ja, dat lijkt mij ook. Deze snap ik ook niet. En ik uh, zou uh, de VARA willen adviseren om uh, snel wat reparatiewerkzaamheden te verrichten. Ja, die hebben dat geloof ik ook wel gezegd, dat ze, dat ze in ieder geval contact gaan zoeken met, of die woordvoering zo, met, ja. met die familie. Maar toch, um, goed, nou ja, dat, dat is toch een interessante discussie. Van mag je mag je in zo'n zaak gaan uh, verroeten? Ja, en hoe dan? En, en hoe snel moet dat dan? En is het, is het tijdstip eigenlijk altijd uh, verkeerd, ook al zou je het na een half jaar doen? Nee, nou, maar en... je kan het wel voorzichtig doen. Je moet wel rekening houden met de gevoeligheid die er ligt, want het is natuurlijk een verschrikkelijke gebeurtenis. ja. Nou, ja, Ben ik eens. Ja, ik, ik, ik, ik denk dat, dat het anders had gekund en anders had gemoeten. En dat het dan nog steeds heel pijnlijk was geweest. Maar dat je dan wel een andere verhouding hebt daarna. Ja. En dat is nu stuk. Nou ja, we gaan we gaan kijken wat... Klacht of niet, dat komt niet meer goed tussen de varen en die nee. ouders voorlopig. Nee, dat lijkt me niet, nee. nee. We gaan kijken wat de Raad voor de Journalistiek doet. Want zij willen dus die, uh, die, die, die brief sturen. Omdat ze graag willen dat er dat een reflectie Discussie. komt. Hoe ga je ja. hiermee om? Ja. Op ethische gronden met ja. name. Ja. Uh, nou ja, dus dat, dat is in ieder geval uh, alleen maar goed. Uh, dank dat jullie hier waren. Uh, om met name te praten ook over uh, de eerste kwestie. Hè? De koningin en... Uh, alles wat daar nog gaat gebeuren. Dank voor nu, uh, Jacobin Geel en ja. Paal van der Lucht. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel naar de andere kant van de tafel, want allemaal leuk en aardig, die koningin. Maar Karel Hoekstra denkt, ja, ik wil gewoon die nieuwsquiz winnen deze week, toch? Precies, daar zit ik ja. voor. <laughs> Hartelijk welkom. U bent 64 jaar, komt uit Steenwijk, uh, beroepsmilitair geweest, hè? Klopt. Dus u hebt de koningin wel gediend. Zo uh, so is dat. Ja. ja. Hebt u dan nog iets bij wat er dan gisteren gebeurt ook, of... Ja, het is, het is bijzonder. Het is leuk om mee te maken natuurlijk. En 80 meegemaakt. En nu uh, dit weer meemaken. Het is altijd weer een bijzondere ja. gebeurtenis. Dus. Ja. U bent er tien jaar geleden gestopt en doet nu administratief werk bij de, bij de Volksuniversiteit. En volgt het nieuws als het goed is, want we gaan kijken hoeveel u weet. Um, eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De aftrap is altijd met uh, geluid als het uh, een beetje mee zit. En dat gaan we ook nu uh, meemaken, want dat leidt een beetje het eerste onderwerp in. De nationale nieuwskunst. Het was een, een donderslag bij heldere hemel. Koningin Beatrix gaat aftreden. Het is tijd voor een nieuwe generatie. Nederlandse koningin Beatrix. Beatrix in het Nederlandse televisie, dat ze op den troon verzicht. Het lijkt me een goed moment om deze stap nu daadwerkelijk te nemen. Beatrix announcing that she is abdicating. De reine Beatrix de Pays-Bas annonce De Nederlanders ja, zijn oranje gek en zeer. De zeer Goed doen. Een vrij bewogen moment. Nou ja, dat is niet een echte verrassing, natuurlijk, dat we daarmee beginnen. Um, vraag 1: in 2014 is de eerste editie van Koningsdag. Op welke datum wordt de eerste editie van Koningsdag gevierd? Op 26 april 2014. Ja, dat is goed, want normaal gesproken wordt dat dus 27 april... maar omdat de eerste editie van Koningsdag dan op een zondag zou vallen... wordt het een dag ervoor, namelijk 26 april. Vraag 2. Ook werd duidelijk dat Beatrix in de toekomst gaat verhuizen. Waar gaat koningin Beatrix uiteindelijk wonen na haar aftreden? Drakenstein, lage lagevuurse... Ja, dat is goed. Ja, het kasteel is de laatste jaren gemoderniseerd... dus uh, het is nu intussen wel een beetje klaar, daar, denk ik. We gaan naar uh, vraag drie. Dat is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en u krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen... waar hij bij hoort, die kop. Wanneer gaan we de eerste doden... Wanneer gaan de eerste doden vallen? Dat is de kop. Dus wanneer gaan de eerste doden vallen? Gaat dit over 1 Australië, waardoor overstromingen duizenden mensen gedwongen hun huizen moeten verlaten. 2 Een bewoner in de provincie Groningen die zich zorgen maakt over mogelijke zwaardere aardbevingen bij de winning van aardgas. Of 3 Het is een kwestie van tijd voordat iemand het slachtoffer wordt van een wraakactie, dankzij aandacht op sociale media. Het was Groningen. De tweede, hè? De ja, tweede, ja, dat is goed. Kop uit trouw inderdaad. Gisteren was minister Henk Kamp daar... om met bewoners te praten over de risico's van aardgaswinning. Ook was Kamp aanwezig op een bewonersbijeenkomst. En een paar bewoners daar die droegen helmen om hun angst te illustreren. Vraag 4. De directeur van welke maatschappij erkende gisteravond... dat jarenlang de risico's van gaswinning verkeerd zijn ingeschat? Van der Nam... En dan... De Nederlandse aardoliemaatschappij is goed. Bart van de Leenput heet hij. Hij vertelde dat uh, ook hij niet trots is op zijn voorgangers... die zeiden dat aardbevingen en aardgas niks met elkaar te maken hebben. Vraag 5, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ja, eigenlijk hebben uh, ja, met mijn zaken niet meer erover gehad. En, uh, ja, eigenlijk in de zomer dat het een uh, mooie optie zou zijn. Maar ja, dit is zo'n mooie, mooie club. Een hele mooie stap, de Premier League, waar ik uh, heel graag naartoe wil. Dus ja, Het komt snel als verwacht, maar uh, ik ben hartstikke blij. Dan is Leroy verder die naar Everton gaat. Anderhalf jaar na zijn overgang van Feyenoord naar Twente... verkast hij inderdaad opnieuw. Hij gaat naar een club in de Premier League. Uh, dat is vraag vijf. Dan vraag zes. Naar nou, welke club gaat hij? <nacht> naar Everton. <laughs> ja, ja. Nou, hij is er goed in inderdaad. Ja, dat was hem inderdaad goed. Uh, Everton, volgens Sky Sports heeft Everton 8 miljoen pond aan FC Twente betaald... voor de transfer van Ja. <kwijnt> Dan de laatste vraag. Daar kunt u nog vier punten mee verdienen. Maar het gaat hartstikke goed tot nu toe. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Een persoon zoeken we nog Daar komen ze, de aanwijzingen. 4. Opa blijft thuis. 3. Bij mijn vaders geboorte kregen scholen wel een vrije dag. 2. Als ik 18 ben, neem ik zitting in de Raad van State. Stop. Dat was Willem-Alexander. Of Amalia, die het, het ja, overneemt. Ja, ja, eerst de antwoord telt, zeggen we altijd. <laughs> dus het is inderdaad Amalia, prinses Katharina Amalia. Uh, zodra ik meerderjarig ben, uh, kan ik mijn vader Willem-Alexander opvolgen. Dat was de laatste aanwijzing geweest, inderdaad. Uh, zij is het. Uh, opa blijft thuis, dat is Sorrigeta natuurlijk, de andere opa. Ja. Die, ja. uh, die niet mag komen. Uh, ja, dus daar, daar, u, uh, daar scoort u dus geen punten. Zes waren er uh, in deel 1 van de quiz. Dat betekent dat er acht uh, goed moeten zijn... om al in ieder geval over de hoogste score tot nu toe heen te komen. Want die is uh, neergezet op 45. Ik denk dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is, was inderdaad. Levenslang. Er zijn bellers met totaal geen juridisch verstand. Ik ben bang dat journalisten zo idioot zijn om dat soort mensen aan het woord te laten. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Dus we praten, wolven. Vandaag luidt de stelling. Koningin Beatrix heeft een belangrijk stempel op Nederland gedrukt. De koningin zwaait dus af. Haar opzichttermijn duurt drie maanden. En op 30 april wordt koning Willem-Alexander ingehuldigd. Maar het gaat nu nog even over Beatrix. De stelling Koningin Beatrix heeft een belangrijk stempel op Nederland gedrukt. En we zijn we zijn ook benieuwd naar uw ervaringen met de koningin. Heeft ze veel betekend voor ons land. Laat het allemaal weten via de sms. 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt reageren via de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens doet het met Hekje Standpunt. Terug bij Karel Hoekstra, 64 jaar uit Steenwijk. Als gezegd, 6 uh, in deel 1 van de quiz. De hoogste score tot nu toe is 45. Dus als u 8 vragen goed hebt, bent u daar al overheen. Maar beter nog een paar meer, want er komen natuurlijk nog wat kandidaten voorbij. Ja. 90 seconden de tijd. Ik stel de vraag. U geeft dan het antwoord of u zegt pas, daar komen ze. De Nationale nieuwspies. Welk land meldde maandag dat ze met succes een aap in de ruimte hebben gelanceerd? Iran. Is goed. Welke politieke partij wil af van het biljet van 500 euro? De PvdA. Goed. Buschauffeurs in welke Griekse stad weigeren weer aan het werk te gaan? Athene. Dat is goed. Welk land trekt zijn steun aan de interventiemissie in Mali in? Geen idee. Italië. Hoe heet het discuswerper die een half jaar na het EK Atletiek alsnog een bronzen medaille krijgt? Geen idee. Rutger Smit. Welke bank moet 68 miljoen storten in zijn pensioenfonds? Bank. Uh, Rabobank. Dat is niet goed. ING. Hoe heet de oud-premier van Israël die weer tekenen van bewustzijn vertoont? Ariel Sharon. Dat is goed. Japan stelt zijn grenzen open voor welk soort vlees uit Nederland? Rundvlees. Kalfsvlees. De directeur van wat voor kwekerij is aangehouden op verdenking van arbeidsuitbuiting? Uh, Spicy boontjes. Champignonkwekerij. OM eist zichzelf straffen tegen twee medewerkers van welke overheidsdienst voor het lekken naar de telegraaf? Buitenlandse dienst. AIVD. Hoe heet het? het nieuwe journalistieke project van ex-NRC-Next-hoofdredacteur Rob Wijnberg? Weet ik niet. De vijfde macht. Welk sociaal medium is Twitter voor het eerst voorbijgestreefd qua aantal gebruikers? Facebook. Google. Zwemkampioen Ranomi kromo Jojo heeft toegegeven dat ze verliefd is op wie? Ja, dat is goed. Hoe heet de film die de grote winnaar was... bij de Screen Actors Guild Awards in Los Angeles? Nee, geen idee. Argo. Hoe heet de arts tegen wie vandaag het proces is begonnen... wegens betrokkenheid bij doping? Fuentes. Dat is goed. IJsland mag compensatie weigeren voor spaarders van welke internetspabank? De, uh, Bankia. Nee. U bedoelt Landesbankia. Bankia. Ja, nee, die is het niet. Dat was die andere, Icesafe. Ja. <tie> Uh, dat, was de, uh, die, dat was degene die we zochten. Uh, de vraag is, zijn het erachter? Want uh, dan zou u in ieder geval over de score tot nu toe heen komen. En dat is niet gelukt, want het zijn er zes. Dat is niet goed. Toch te vaak passen inderdaad. Ja. 36 komt u op. Uh, dus uh, ja, je moet onderaan, uh, achteraan aansluiten, zou ik bijna zeggen. Uh, dat betekent de kaarten mee voor beeld en geluid. De lunchradio de Mok en de lunchbox. Uh, meer kunnen we er even niet van maken. In ieder geval bedankt. Ja, u ook. Goede reis terug naar Steenwijk. Dank u. Wij melden ons zometeen weer na het NOS Journaal van 1 uur. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof. in de mensen. NCRV. 1 februari 1953. Storm en springtij stuwen de Noordzee op tot recordhoogte. We zagen een grote witte muur, als het ware, aan komen rollen. Een ramp volgt. Je beseft niet goed dat het echt eh, onder gaat lopen, dat, het, dat overrompelt hier. Margriet Rijntjes praat met overlevenden Piet Buijs en Jaap Schoof over de watersnoodramp van 53. Twee dingen, vanavond tussen acht en half negen Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 In Kassa Groen, aandacht voor zonnepanelen. Het is nu gunstiger dan ooit om ze op je dak te leggen, maar hoe pak je het aan? Bij ons tips over hoe je een installateur vindt en waar je op moet letten als je offertes aanvraagt. Alles over zonnepanelen bij Kassa Groen op dinsdagavond om 10.30 bij de VARA op Nederland 2.